Marjet Krol met het NOS Journaal. Bij het VMBO Maastricht verlopen de examens niet zorgvuldig. Dat concludeert de onderwijsinspectie na onderzoek. De school volgt de landelijke regels niet... en ook eigen regels rond het examen niet, zegt de inspectie. Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van de problemen... bij het eindexamen eerder dit jaar. Toen bleek dat 354 examenleerlingen in Maastricht... eigenlijk helemaal geen eindexamen hadden mogen doen...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 De Spaanse politie onderzoekt de dood van drie Nederlanders. Hun lichamen werden gevonden in een huis in Coin, vlakbij Malaga. Volgens Spaanse media gaat het om een 62-jarige man... zijn 59-jarige vrouw en haar moeder van 89. Of er een misdrijf is gepleegd is nog niet duidelijk. De Britten zijn ervan overtuigd dat de Russische geheime dienst... verantwoordelijk is voor een aantal wereldwijde computeraanvallen... Die zouden onder meer zijn bedoeld om verkiezingen te beïnvloeden... en de democratie te ondermijnen. Britse veiligheidsdiensten hebben er onderzoek naar gedaan. De Russen worden al langer beschuldigd van internationale computeraanvallen. En in Friesland is een medewerker van een parkeerbedrijf op Schiphol opgepakt... samen met zijn vriendin. De twee zaten zonder toestemming in een huis van klanten van het bedrijf. De klanten waren op vakantie en hadden een auto bij het parkeerbedrijf achtergelaten... samen met een autosleutel en huissleutels. Een buurman vertrouwde de zaak niet en belde zijn buren... die de politie weer inschakelde. Het weer, veel bewolking, hier en daar ook wat regen. Later vandaag grotendeels droog, met ook af en toe zon. En het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. U heeft een bril nodig.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 Die Rutte. En ze gaan ook samen de koffie en de water en zo doen. Ja, het ziet uit dat Gerry het wel alleen, alleen gaat doen. Ja. Nou, um, presentatie is uh, ja. Ben Zonneveld. Vanaf. En Cor. Ja. Nou, je hebt de hele opening meegemaakt. En, ik heb uh, het meegemaakt, <laughs> ja. Een interessant programma, moet ik zeggen. Ja. ja. Uh, wij hebben uh, elke maand een gesprek met iemand van Pluspunt. En jij ja. bent uh, deze keer aan de beurt. Ja. En uh, er gebeurt natuurlijk van alles in dat... Uh, van de, alles. hebben is ook al over, net aan de bar even over vrijwilligers gehad. Hey, jullie hebben over de honderd vrijwilligers. Ja, en zelfs alles? over de 200. Over de 200. Ja. Ja, maar je hebt hem ja. nog steeds nodig. Ja, nog steeds nodig. Dus alle vrijwilligers uh, zijn welkom. We krijgen en... steeds meer activiteiten. Ja, ja, ja, ja. En ja, dan heb je ook weer meer uh, vrijwilligers nodig. Ja, Zo gaat het, dat. Was een, het was een bijlage in de krant geloof ik laatst. Ja, he, die uh, ja. die bol stond van de activiteiten. Ja, ja, ja, dat is inmiddels wel behoorlijk uh, gegroeid. Heb je daar ook ja. veel reactie op gehad op die krant?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 Vitaal ouder worden. Het is yes. Plek, want uh, die cursus die loopt al een tijd op. Die, die, die, op. Uh, hij, ja, die cursus um, die was er al uh, bij ons in uh, het pluspunt Zandvoort Noord. Ja. En nu gaan we hem voor de eerste keer gaan we hem organiseren in de blauwe tram. En dan heb ik het over Belikon cursus. Bellycom, Belikon. Ja, dat zijn uh, <laughs> een soort... Uh, nee, dus met de Griekse ei.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 Ja, maar dat, dat is niet zo. <laughs> nou, ja, dat, is, dat maakt het wel weer leuk. Ja, maar meestal is het wel zo hoor. Ja, maar ik vind die interactie altijd wel ja. leuk. Maar goed, ja, of ja, zou je de hele middag doen van vertrouwen. Nee, tot dat gist, begrijp ik. Ja. Dan is het ja. nog te kort. Ja. <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs> ik ben ook benieuwd of, het, of je het echt gaat waarwaken dat hij de gasten aan het woord laat. Ja, ik, maar we zullen zien. Zo ja, weer... ja, ja, doet hij zo. Ik zou een uurtje bij rekenen. <laughs> Dit was op.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 That noise is singing, you silly bucket. What? Me me teach you how to sing? Well, I don't know if I can, Artur. You see, it's rather complicated. But perhaps I can explain music if I try to sing you the explanation. You see? There's a kind of sound you won't find in your mem recall. When you add a note to one you sounded just before, and another one after that, and then another three or more, and suddenly you are singing notes galore. Oh no, Arthur, it's more. There's a kind of feeling when you sing a melody, and another person sings along in harmony. It's the loveliest thing that you can do to make your voice sound grand These difficult things are the things you never will understand If you could only give it a try and see through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 Too. Come take that chance, that physical dance, that type of review. And with those notes you're bringing us, we all will be singing with you. Now you try it, R2. Oh, Artu, I knew you could do it. I knew it. Again. Oh, Artu, that's wonderful. Now get your circuits together. Are you ready? Take a solo.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 Het ultimatum was tot 15 september. Dat hebben we ook heel duidelijk aan Ellen Verheij, verantwoordelijk wethouder, uitgelegd. Waarom was dat voor ons belangrijk? Omdat wij stappen moesten maken. Wij moeten gaan bestellen, wij moeten gaan inmeten. Daar kan Leo misschien straks wat meer over vertellen. En die 15 september hebben wij heel hard neergezet. Vervolgens heeft Ellen feitelijk wat meer tijd gevraagd. Die moest alles in het college bespreken. Wij hebben haar die tijd gegund omdat wij nog steeds de goede hebben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 Was niet bereikbaar, was niet groot genoeg. Kan Leo misschien straks wat meer nou, over vertellen. Uh, daar wil ik ja. even naartoe. En ik kom zo bij jou nee, toe. Is prima. Het, uh, Heel goed. Uh, uh, en voor duidelijkheid, Ellen is uh, mevrouw Vrij. Ja, mevrouw uh, wethouder. Uh, ja. De wethouder die daar verantwoordelijk voor is. Precies. Hebben we hebben over inmeten gesproken. Uh, om de bomen kan wel en het uh, gasdagsplein kan niet.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 daar komen de aggregaten en chillen te staan, die staan na meer dan drie weken te draaien. Je hebt daar nou, uh, dat, dat is daar niet mogelijk. Dus, uh, nou, dat uh, hebben we al zo vaak proberen uit te leggen. Volgens, volgens de ijsmeter moet het op het Raadheidsplein? Nou, moeten, het kan daar alleen maar op het Raadheidsplein. Okay. Omdat we daar ook de mogelijkheid hebben om die technische apparatuur op een goede manier neer te zetten. Zonder te, al te veel overlast. Dan ga ik terug naar de onderhandelingstafel. Uh, waarom begrijpt het college niet?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 Hoe gaat het er nou uitzien uh, op, die, op dat plein? Want je mist zeven meter vanuit Andrea ongeveer. Nou, er zal een metertje tussen moeten blijven zitten. Uh, als ik me dat zo voorstel, uh, waar komt dan de baan en de apparatuur? Nou, als je even aan de oogschouw neemt de afgelopen jaren, dan stond die tent stond tegen die gevel aan.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 Hoge weg. Oranje staat naar beneden toe. En dan zo weer de Prinsessenweg weer terug. Nog eens. Uh, de, hij komt uit Halem. Gaat hij door de Halemstraat in. Ja. Hij gaat de hoge weg op. Sorry, hoge weg op. Oranje staat naar beneden toe. Zeg ik het verkeerd? Ja, denk ik. En dan de richting de... Dus hij maakt eigenlijk halte. een... Uh, halte. Hij mist dan één halte, zal ik maar zeggen. Ja. Bij de, de Koninginweg, koningin koningin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 ja, want die zit uh, nu een beetje op de helft, hè? Ja, maar die, die gaat dan recht vanaf de oranje voor de kruidvat langs. Gunnen ze zo een richting, lang voor de hemel langs, zo richting de. Oké, okay, dus de, ik moet het goed zien als een grote rechthoek of zo. Ja, ja. ja, ja en, dat, en dan uh, krijg, hou je één groot plein over. Met een paar waarin, bomen. Waarin, waarin een, uh, met een paar bomen. Een, een aangepaste ijsbaan. <laughs> maar we krijgen nu wel een andere vorm ijsbaan. Met een andere positie van het tras en het blokhut. En maar in die, principe dan? blijft de ja. oliebollenkraam ook ongeveer op dezelfde plek staan.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 Nou, dan kunnen we die ook een keertje vragen. <laughs> dat moeten we een niet op de volgende keer vragen. denk dat is een heel, heel goed idee, is een heel goed idee. Dan gaan openbare ruimte idee. hebben in plaats van allerlei ja. andere onderwerpen ja. die straks aan de orde komen. Goed, um, Rob, geef dat wat er nu uh, gebeurt en uh, het ingediende plan vertrouwen in de toekomst. Ja. Want ik denk dat de afgelopen maanden eigenlijk helemaal niet in, als, als voorzitter, ja. eigenlijk helemaal niet leuk waren. Het,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 uh, we gaan zien wat er van komt. Ja. Uh, en wanneer, wanneer ga je bouwen, Leo? We gaan uh, 10 december dinsdag uit mijn hoofd. Dan uh, gaan we starten met de ondervloer. Woensdag afbouwen. Donderdag opbouwen. De ijsbaan, alles, vrijdag afbouwen. Zaterdag, en zaterdag open. En 15 december open. Oké, okay. we ja, de datum paraat. Heerlijk Heel goed. jullie wel. Goed. Dankjewel, Ben. Alsjeblieft.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 Als dat bijvoorbeeld parkeren, kan? ik ken er al een aantal voorbeelden, dat er bijvoorbeeld, uh, ja. die zijn ze aantal twee vakken, totdat het vrouwen thuis was, en dan kon zijn vrouwen weer naast staan, en de anderen die dan aan uh, het gas, ja. Ja. of bijvoorbeeld uh, zomers, met barbecuen, uh, ja. mensen die vinden dat iedere dag leuk, ja, één en, keer per week vind ik ook leuk, en, ja. week, maar iedere dag, er zijn mensen die dat niet doen, ja, en dan zat er in verkeerd, en dan staat ik ramen over de vrouwens, ja. en dan zien we het huizen en daar ook.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 Mannen luisteren vaker naar vrouwen. <laughs> nou, Cor, oh, wat grappig. Cor, ben jij ben echt een ervaringsdeskundige? Nou, <laughs> ja, grappig ja, dat jij je dat luisteren. zegt, ja. Een iemand die heeft dat uh, gedaan ja. in, in Haarlem. En, en die heeft een heel bedoeld geld. Ja. Maar dat was de conclusie? En dat was de conclusie. Ja, oké. Okay. Mannen ja. die luisteren zijn eerder neigd in dit soort situaties te luisteren. Om te kappen. Ja. ja. Oké. Okay. Um,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 hele samenleving. En, uh, ja, dat zijn de basisdingen die je dan leert en wat gesprekstechnieken. En zo along the way zijn er altijd uh, cursussen die je daarnaast uh, kunt volgen. Dus de, er wordt getraind en daarna ga je op pad. Ik neem aan ja. dat je uh, eerst met een ervaren iemand op pad gaat. Nee, je gaat altijd met z'n tweeën op ja, pad. Ja, we doen dat je dan ja. wel met een ervaren ja, uh, op gaat. Ja, ja. <coughs> Sorry. Wat is nou uh, een... Ja, het is een woord, het is iets leuks dat iemand is bij te een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 We Yus caricias, mis sufrimientos Cuando se quiere de te via de kabel op 104.5.